12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. VUMC stopt voorlopig met behandeling transgenders. Verkiezingsgeweld in Bangladesh en zanger en componist Phil Everly overleden. Van het zuiden uit af en toe regen. Het is 9 graden en daarbij staat een matige tot een zeekrachtige zuidenwind... Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het tot de avond droog. Dan morgenavond en maandag veel regen. Met 10 tot 12 graden blijft het zeer zacht. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam behandelt voorlopig... geen nieuwe genderpatiënten en transgenders. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraars zijn het niet eens... over de financiering van de behandelingen. De afgelopen jaren is het aantal mensen die ontevreden zijn... met hun geslacht en hulp willen enorm toegenomen... Annelou De Vries, hoofdgenderzorg in het VUMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Een stijging dus van het aantal genderpatiënten. Hoe groot is die stijging eigenlijk? Um, die stijging is de afgelopen jaren zo'n beetje 30% per jaar erbij geweest. Uh, waardoor we nu zo'n 600 aanmeldingen per jaar hebben. En hoe komt dat dat er dus steeds meer worden mensen die behandeld willen worden? We weten dat eigenlijk niet. Hè. We denken dat het iets te maken heeft met toegenomen herkenning, erkenning en acceptatie. Maar... Precies kunnen we het niet weten. We hebben daar nooit onderzoek naar gedaan. En voor hoeveel genderpatiënten heeft deze stop nu gevolgen? Um, op dit moment is het zo dat het eigenlijk voor niemand nog gevolgen heeft. We gaan niet stoppen met de genderzorg, laten we daar duidelijk over zijn. Wij hebben op het moment meer dan 2000 mensen in ons systeem. Er staan nog heel veel mensen op de wachtlijst en die gaan we allemaal helpen. En wat we gewoon hopen is dat we eruit komen met de zorgverzekeraars voordat zeg maar, onze wachtlijst opgedroogd is. En dat we gewoon verder kunnen gaan met wat we doen. Maar dan voor nog meer mensen, voor dat toegenomen aantal mensen dat ze het aanmelden. Hoeft... En, over, en overigens is het zo dat voordat we uh, een toename van uh, deze aantal aanmeldingen hadden... hebben wij ook al jaren kampen we met eigenlijk uh, uh, wachtlijsten, veel te lange wachtlijsten. Um, en... Te weinig mensen om deze zorg en te weinig financiële middelen vooral om deze zorg te leveren. Dus die, die toename van een aantal aanmeldingen is absoluut aan de gang. Maar dat is niet de enige oorzaak van dat wij... Eh, en o, hoe lang bent u dan al met de zorgverzekeraars in gesprek? Nou, de, de, de, de zorgverzekeraars, dit, dit gaat echt over het komend jaar. Dus, uh, maar als u, als u dus, het al zo lange tijd eigenlijk ziet aankomen, dan is het een langlopend die... probleem. En uh, ja, heeft u dan misschien dus... te lang gewacht? Het is zelfs zo dat uh, het ook al jaren op de agenda staat, zowel van QMC als in onderhandeling met de zorgverzekeraars. Dat de zorgverzekeraars anderhalf jaar geleden uh, een, een bedrag beschikbaar hebben gesteld om... Uh, en hoeveel hangen, is dat? Aan de wachtlijsten, dat was toen 2,3 miljoen. Ja. Uh, daarvoor hebben we heel veel extra mensen uh, aangenomen en uh, hebben we ook heel veel extra mensen vorig jaar, uh, dus patiënten, in, uh, uh, in onze uh, zorg toe kunnen laten. En eigenlijk laten de, laten de verzekeraars laten helemaal geen vervolg op dat, die, die stap zien. Dus ze hebben inderdaad een goede eerste stap gezet anderhalf jaar geleden. Maar het vervolg daarvan zou moeten zijn dat we nu ook structureel meer geld beschikbaar krijgen. En zoals het bot er nu ligt voor komend jaar, uh, is dat volstrekt onvoldoende. En zelfs ook onvoldoende als je dus teruggaat naar patiëntenaantallen die we, nou ja, drie, vier jaar geleden zagen. Dank u wel. Hoofd genderzorg in het VUMC Annelou de Vries. In Bangladesh neemt de spanning toe. Morgen zijn er parlementsverkiezingen... en de oppositie heeft nu een tweedaagse staking afgekondigd... en oproepen de verkiezingen te boycotten, correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, waarom zijn ze zo boos bij de oppositie? Nou, de oppositie had geëist dat de zittende premier voor de verkiezingen zou aftreden... en dat de regering van Nationale Eenheid deze verkiezingen zou gaan organiseren. Zo gaat dat altijd in Bangladesh. Om te waarborgen dat de verkiezingsrace eerlijk verloopt. Maar de huidige premier Hassina die had geen zin meer om aan die regel mee te doen. Met als gevolg dat de oppositie natuurlijk nu geen vertrouwen meer heeft in deze verkiezingen. Dat die twee partijen, de grootste oppositiepartijen... zelfs weigeren om mee te doen aan deze verkiezingen. Zij boycotten dit hele proces... En hebben de verkiezingen een schandalige vars genoemd. De aanhang is inmiddels dus inderdaad in staking gegaan. Dus echt een, een zeer chaotisch beeld. Uh, één dag voor de stembusgang in Bangladesh. En als er zoveel woede en, en onvrede is... hoe is de campagne dan verlopen de afgelopen tijd? Ja, nou, zeer gewelddadig. He. Gigantische demonstraties waarbij het af en toe echt heel hard aan toeging. Meer dan honderd doden zijn er gevallen de afgelopen maanden... Uh, bij verkiezingsgeweld. Die campagne die viel samen met grote arbeidsonrust, in eerste plaats onvrede in de grootste industrie van het land. De kledingindustrie dat begon, zoals je nog wel weet, nadat die kledingfabriek instortte... waarbij nee. 1100 doden vielen eerder dit jaar, vorig jaar. En tegelijk heeft een, een oorlogstribunaal in het land doodvonden ze uitgesproken... tegen hoge islamitische leiders. Dat leidt ook tot heel erg veel emotie. Dus die campagne die is eigenlijk vooral op straat uitgevochten onder druk van zoveel geweld... ook geweld van de kant van uh, troepen van de regering... Uh, dat je, je inderdaad kunt afvragen... wat hier nog uh, open en eerlijk aan is. Ja, maar je vraagt je of wie er gaat winnen... maar is dat eigenlijk nog wel relevant? Nou, kijk... Uh, met een oppositie die niet meedoet... en een zeer populaire Jamaat-e-Islami... niet te vergeten... de radicale islamitische partij in het land... die, die het uh, door de regering is verboden om mee te doen... naar deze verkiezingen... Uh, blijft er eigenlijk heel weinig over. De partij van premier Hassina... Die krijgt een enorme meerderheid in het parlement, hè, omdat er uh, voor meer dan de helft van de zetels simpelweg geen tegenkandidaat is. En interessant is natuurlijk vooral wat er daarna gaat gebeuren. De oppositie uh, die nu niet meedoet, die, die gaat natuurlijk niet stilzitten, toekijken. He, dus meer protest, meer sociale onrust en nog meer uh, ontwicht, ontwrichting van de economie. Ook die liggen echt uh, absoluut op de loer in Bangladesh uh, na deze verkiezingen. Dank luiteras, correspondent Lucas Waagmeester. Het NOS journaal, Mark Visser. Zanger en componist Phil Everly is overleden. Hij vormde samen met zijn broer Don het duo The Everly Brothers. Ze zijn bekend als een van de hits van Wake Up Little Susie. All I have to do is dream and bye bye love. journalist en uh, muziekkenner. Jan Donkers, goeiemiddag. Goeiemiddag. Als we dit horen, de, de, de invloed van Phil Everly... vraag je je dan meteen af op de ja. muziekwereld. Hoe groot is die geweest? Nou, die was in de jaren 50, en vooral 60... was die groot. Het was uh, een, een, een duo dat uh, enorm uitblonk... in, uh, ja, in, in vrij uh, unieke harmonieën. Ze zongen met z'n tweeën tweestemmig... en um, op een manier waarvan het bijna... ...mogelijk was om uit te maken wat de eerste en de tweede stem was. Het vlocht heel mooi door elkaar heen... ...in een, in een oude Amerikaanse uh, uh, traditie... ...continue-western-traditie. En dat heeft bijvoorbeeld heel erg veel invloed gehad... ...op de eerste jaren van, uh, van de Beatles... ...toen de Beatles uh, begonnen en uh, hun hits begonnen te krijgen... ...toen was het ook gelijk, meer of meer afgelopen... ...met de grote uh, jaren van, uh, van de Everly Brothers. Maar daarvoor... Dus uh, dan hebben we het over 57 tot 63 Toen uh, waren ze wel een, een, een hele unieke groep. Het was mijn, ze waren mijn eerste helden. Het mijn allereerste singletje dat ik kocht toen wij een plaat te spelen kregen... was uh, Burdock van hun. En, en ze hebben ook de Beatles en ook andere bands... Uh, als de Beach Boys bijvoorbeeld, uh, beïnvloed. Uh, waar hoor je dat in terug in, in, in de muziek? Uh, nou, van die Beatles bands? Dat, dat heb ik. Dat, dat, dat, dat heb ik. Even over nagedacht, maar dat, dat hoor ik wat minder, maar die, die, vooral die harmonie hè, van, van twee mannenstemmen die heel dicht bij elkaar uh, uh, zingen, uh, dat, is, dat, is, dat is een, een uniek uh, verschijnsel dat, dat zij eigenlijk in de wereld hebben, hebben gebracht. Maar uh, ook uh, het soort liedjes wat ze zongen, hè, dat was uh, zeker in de jaren 50 nog, was het erg veel over. Uh, uh, ja, mislukte liefdesmeisjes waarvan je dol op bent, maar uh, die toch uh, uh, voor een ander kiezen enzovoort. Je noemde net een paar van hun grote hits op, maar dat waren er maar drie van, uh, van, de, hele de, standen, van, de, van de dozijnen die ja. ze hebben gehaald in die tijd. Hadden ze eigenlijk ook, uh, als ze, ze zijn nu bekend geworden met z'n tweeën als de Everly Brothers, ja. maar hadden ze dat ook uh, alleen kunnen doen? Waren ze nou, zelf ook uniek genoeg daarvoor? Dat denk ik niet eigenlijk, nee. Want uh, ze hebben het ook wel geprobeerd. Hè. Ze hebben meerdere malen hebben ze ruzie gehad, ze zijn uit elkaar gegaan. Uh, en hebben solo platen gemaakt die allemaal tamelijk teleurstellend waren. Ik geloof dat een belangrijk deel van, uh, van hun succes te danken is aan het feit dat ze een songwriters um, echtpaar achter zich hadden. Felice en Bootlo Bryans die hier... Ja. Omdat hij nogal wat drugsproblemen had in, in de vroegste jaren van hun optreden. En dat was ook de oorzaak van het feit dat ze, dat ze uit elkaar uh, uh, gingen. Het opvallende was wel dat, vond ik, ik heb ze een paar keer gezien, maar één keer toch vrij vroeg in hun carrière, in de vroege jaren 60, toen traden ze op in Amsterdam in het concert. Ja. Dat heeft zegt, ik, ik moet het helaas, want we kunnen hier nog uren over doorpraten... en het wordt alleen maar interessanter, maar helaas zitten we door de tijd iets te krap. Maar hartelijk dank voor nu in ieder geval uh, muziekkenner Jan Donkers... over het overlijden dus van Phil Everly. 74 jaar was hij. Op Schiphol heeft de koninklijke Moisocé een Mexicaanse drugsbaas aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Het zou gaan om de leider van een Mexicaanse drugskartel... Aan de telefoon Wil Pansers, cultureel antropoloog van de Universiteit van Utrecht. U weet veel van Mexico. Wat kunt u vertellen over deze drugsbaas? Nou, um, het is een, uh, iemand die uh, zeg maar niet meteen echt uh, uh, bekend zal zijn voor de meeste Mexicanen. Hij, ik, ik denk dat het uh, goed zou zijn om even op te merken... dat hij niet zozeer de baas is van een kartel... maar eerder van een groep van, van uh, professionele killers... die in dienst is van een belangrijke drugsbaas. Ah, en dan hebben ze ook altijd uh, wel van die, van die uh, bijnamen... die bazen en dan handlangers in ieder geval. Uh, uh, de gek hoor je dan, of de vette. En hij, zijn naam, naam was uh, Chino Antrax. Hoezo ja. deze bijnaam? Nou, omdat de, de, de groep uh, waar hij uh, leiding aan gaf uh, van een groep van die, van die huurmoordenaars van die professionele moordenaars uh, zichzelf uh, Los Antrax noemde wat natuurlijk een, uh, een dodelijke ziekte is. Nee? En, uh, en El Chino doet vermoeden dat uh, hij uh, uh, enigszins een wat uh, oosters uiterlijk zou kunnen hebben. En, uh, dat is op de vele foto's die van hem circuleren op internet niet te zien omdat het gezicht meestal weggetoucheerd is. Maar dat, uh, dat is een, een aanduiding die men in Mexico wel vaak gebruikt voor mensen die een beetje een oosterse uh, gelaatsuitdrukking hebben. En wat heeft zo iemand dan te zoeken op Schiphol? Uh, is, wat, wat denkt u? Nou, ik denk, uh, daar kan je op twee manieren naar kijken. Uh, uh, natuurlijk is het zo dat de grote Mexicaanse kartels en drugsorganisaties... ook al jaren overigens actief zijn in Europa. Al dan niet rechtstreeks. Hè. Dus via de grote Europese havens, uh, uh, met name uh, cocaïne, uh, denk ik naar. En misschien ook wel chemische drugs exporteren naar Europa. Dan wel via, via een Afrikaanse route, dat is ook al, al jaren bekend. Maar uh, het zou ook zomaar kunnen zijn, want dit is iemand die... Uh, Blijkbaar uh, nogal actief was, ook in de sociale media. En uh, er niet voor wegliep uh, om uh, te laten zien dat hij uh, rijk was. En dat hij zichzelf onaantastbaar voelde. En dus uh, zichzelf liet fotograferen op, in allerlei, op allerlei plekken. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij hierop uh, naartoe kwam om uh, met oud en nieuw uh, de bloemetjes bij Gewoon, te zetten. Het zou zomaar kunnen. Hebben. Ja, nou dat is dan uh, slecht afgelopen voor hem. Dank u ja. wel, Wil Pansters, cultureel antropoloog van de Universiteit van Utrecht. Sport. Ja, de Australische tennisser Leighton Hewitt... heeft de finale bereikt van het toernooi in Brisbane. Het is voor het eerst sinds 2005... dat de routinier weer een eindstrijd speelt in eigen land. In Brisbane zal hij met Roger Federer moeten afrekenen... om zijn eerste titel sinds 2010 te veroveren. Hewitt was in de halve finale in drie sets te sterk... voor de Japanaar Kai Nikishori... Michela Krajicek is er in Auckland niet in geslaagd de dubbeltitel te veroveren. In Nieuw-Zeeland was ze samen met haar Tsjechische partner Lucie Hadraka in de eindstrijd niet opgewassen tegen Sharon Fishman en Maria Sanchez. En ook Kiki Bertens stond met lege handen. In Sydney verloor de best geclasseerde Nederlandse tennister in het kwalificatietoernooi van de Amerikaanse Vavara Lepchenko. Vorige week liep Bertens ook al de kwalificatie voor het toernooi van Brisbane mis. Voormalig autocoureur Michael Schumacher... heeft al in 2009 een hersenbeschadiging opgelopen. Zegt zijn lijfarts Johannes Pijl in het Duitse blad Bild. Schumacher liep het letsel op bij een motocrash in het Spaanse Cartagena. Volgens de Duitse arts hoeft die beschadiging geen invloed te hebben... op de kwetsuur die hij afgelopen zondag opliep. De Duitser kwam bij een ski-ongeluk zwaar ten val... en klapte met zijn hoofd op een rots. Sindsdien wordt hij kunstmatig in coma gehouden... en is een toestand stabiel, maar wel zorgelijk. Nog een keer de hoofdpunten. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam behandelt voorlopig... geen nieuwe genderpatiënten en transgenders. In Bangladesh zijn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen... gevechten uitgebroken. En zanger en componist Phil Everly van de Everly Brothers is overleden. Radio 1. KRO. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden... zeggen wij horen oh, oh, wonder oh, hoe het met taal staat. Kaal staat... Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat? Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Mam, man, wat, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat? Zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat? Fijn blijft, taal staat. Frits Pits. al een beetje gewend? Ja, wij, wij bevalt ons wel, de taalstaat hier op Radio 1. Uh, en, en de romans stromen binnen. De romans 1149 op taalstaat zal ik, zal ik beginnen met een roman geschreven door Hans de Bruin? Hij riep me weer op om nu eindelijk eens die roman te gaan schrijven... die al zo lang in mijn hoofd rondspookt. Maar ik kan het niet. Nog niet. Begrijpt hij nog steeds niet dat een roman... de roman pas geschreven kan worden als het verhaal af is. Het spookt al jaren door mijn hoofd en... oh god, ik ben er vaak aan begonnen. Tot tranen aan toe. Tot ik er soms radeloos van werd. Waarom lukt het niet? vraag ik me iedere keer af als ik het voor de zoveelste keer opzij leg. Bij de laatste poging om een verhaal gestalte te geven, begon langzaam door de mist heen iets contouren te krijgen. Duidelijker te worden. Ik ben pas midden 60. Mijn verhaal is nog niet af. Kom mee nu, aan de andere kant van de muur Het was de bangne stem van de vrouw van onze linkervuur Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker Wat is dat voor een vreemd geluid? Willem, kom je bed toch uit Ik alleen de gang. ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker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 Maar Willem gaf geen draad, de puut werd het einde raad. Men sprong uit vet en weldra konk het door de hele straat. Toen Willem wordt wakker. En toen Willem wordt wakker. Van de hele land kwamen stukken in de land. En Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land. Toen Willem wordt wakker. Toe Willem wordt wakker. Toe Willem wordt wakker. Willem wordt wakker had niet bestaan zonder... Wake up little Susie van de Everly Brothers. En Phil Everly is overleden. We hebben net Jan Donkers erover gehoord op 74-jarige leeftijd. Ons uh, speciale in memoriam voor veel. En wat u nog mag verwachten in de taalstaat... dat is een programma waar u voor het eerst naar luistert. Uh, in Memoriam, Herman Pieter de Boer. De radiocartoon met Ruben L. Oppenheimer. En het TNA, de Taalnatuuranalyse door taalwetenschapper René Appel. Het Woord van de Week. Taalstaat. En dat hebben we ook. Tom den Boon is hoofdredacteur van de Dikke Dalen. Hij ligt elke zaterdag voor ons uh, een woord uit... dat hem de afgelopen week het meest is opgevallen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, welk woord sprong er deze week uit? Nou, ik vond het uh, mooiste woord uh, deze week toch wel het woord niemandshand. En dat is een uh, woordspeling met niemandsland. land. En die niemands hand die verwijst naar een hand die in het luchtledige blijft zweven als die uitgestoken wordt. En in dit geval vooral door François Hollande. Ja, want, want dat is aan de hand van een, van een fotocollage geloof ik, hè? Klopt, ja, ja, in de volkskrant kant heeft op 31 december een uh, fotocollage, uh, of is een fotocollage uh, samengesteld uh, door Frank Schalmeier, de fotoredacteur, en die heeft uh, acht foto's gepresenteerd waarin uh, François Hollande steeds probeert een ander staatshoofd een hand te geven en dan grijpt die hand steeds in het niets, dus hij, hij probeert uh, de Iraanse president uh, Rouhani een hand uh, te steken en die, die mist dan die hand en de, uh, ja, datzelfde geldt voor de Costa-Ricaanse uh, president Laura Chinchilla en met en die hand die blijft dus in het niemandsland tussen de twee personen zweven en vandaar natuurlijk ook het woord niemand want Het is dus uh, ja, echt een woordspeling. Ja, maar het bestond dus nog niet... Nee, en het leuke van dit woord is dat het uh, um, op 31 december kwam, stond het dus een keer in de Nederlandse krant, maar vanaf 2 januari is het in de internationale media opgepikt. En dat wil zeggen dat het dus nu ook in de Duitse kranten staat en zelfs in een aantal Franse media is, uh, is, het, uh, is het woord te vinden. En het gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak dat een Nederlands woord uh, uh, zomaar wordt uitgeleend. Nee, en vind je het een mooi woord? Nou, het is in ieder geval een, kijk, het is een woordspeling. En vandaar dat het wel een, een grappig woord is. Um, en omdat het uh, een woord is voor een verschijnsel waarvoor nog geen naam bestaat, is het toch wel interessant. Want het, dit gebaar, dat kennen we allemaal wel. Iedereen die geeft als iemand een hand en dan, dan mist die hand. En uh, daar bestond nog geen naam voor. En dan is niemands hand wel een aardig, uh, aardig woord. Ja, denk je dat dit woord, want dat zal ik je vaak vragen Ton, uh, uiteindelijk neer zal dalen in de dikke vandalen? Nou, ja, dat ligt in de schoot en goden. Uh, over het algemeen moet zo'n woord toch wel echt een aantal maanden, misschien wel een paar jaar courant zijn. Dus algemeen uh, gebruikt worden en niet alleen maar voor, uh, voor François Hollande of in het geval van, uh, van Hollande, voor de Hollande bashing, zoals dat tegenwoordig zo het heet uh, Kijk, als het woord dus inderdaad echt overgenomen wordt uh, voor, voor andere verschijnselen, dan zou het woord wel eens uh, toekomst kunnen hebben. Want er staan natuurlijk wel meer van dit soort woorden voor gebaren in het woordenboek. Hè. Het, uh, het, het, het uh, kotsgebaar kennen we, we kennen het vingerpistool, de luchtgitaar. Ja. Dat zijn allemaal woorden voor, voor dit, soort, dit soort gebaren. Ja. Uh, ik spreek je volgende week weer, Tom, uh, over een nieuw woord. En dan, dat is dan het woord van de week. Heel graag tot dan. Prima, tot dan. Dag. Quote van de week. Ja, de quote van de week is afkomstig uit het NOS-journaal... van afgelopen donderdag. John Remmerswaal van het Openbaar Ministerie... laat op geheel eigen wijze weten... hoe hij denkt over de vrijgelaten ruilschoppers in het Brabantse Veen... Dit jaar hebben we geconstateerd bij het onderzoek... dat er bivokmutsen zijn aangetroffen en, en bijzonder zwaar vuurwerk. Dat lijkt toch wel uh, iets anders uh, in de mars te hebben... Dan, uh, dan alleen maar een leuk feestje. Ja, de makkelijk sprekende officier van justitie... week even van de marsroute af. Maar dat hij genoeg in zijn mars heeft, dat blijkt wel degelijk. Spreker van de Week Maurits Hendricks is chef de mission van de Olympische en Paralympische sporters die volgende maand de Nederlandse eer gaan verdedigen in het Russische Sochi Hendricks sprak donderdag tijdens de teamoverdracht de sporters, hun familie maar ook een beetje het Nederlandse volk toe en hij deed dat op een gloedvolle wijze en dat maakt hem tot Spreker van de Week Dag Maurits Hendricks, goeie, goeiemiddag Goedemiddag, Frit. Ja, goedemiddag. Je, je, je stond er als een geoefend en bevlogen spreker... Maar, maar dat doe je volgens mij vaker. Nou, in deze setting gebeurt dat niet alle dag, kan ik je vertellen. Uh, en dit is tegelijkertijd ook wel, uh, zeg maar, mijn, uh, mijn beste publiek. Dit zijn de mensen waar het om gaat in mijn werk. En als je die dan allemaal bij elkaar hebt... dus de, zoals je al zei, allereerst de sporters zelf... Maar ook alle mensen die uh, voor die sporters hard werken en uh, tot slot ook hun familie. Ja, dan, uh, dan, dan is het makkelijk om geïnspireerd te raken. Ja, en heb je, die, heb je die speech zelf geschreven of heb jij een tekstschrijver? Doen we altijd samen. Um, wat, wat ik mooi vind aan uh, hoe we dat, uh, zijn we de laatste jaren, denk ik, uh, wel goed op, op elkaar ingespeeld geraakt. We hebben eerst een gesprek en dan hebben we het samen over de thema's... die we aan de orde willen laten komen. En wie zijn die anderen dan? Uh, dat is Geert Slot en John van Vliet. Dat zijn de, de perswoordvoerders bij... Uh, bij NRC NSF, waarbij Geert Slot ook vaak de eerste woorden op papier zet. En daar ben ik toen zelf mee aan de slag gegaan. En dat houdt in dat je de, de volgorde soms verandert... een thema eruit haalt aan bepaalde thema's toevoegt... Uh, het taalgebruik soms heel letterlijk overneemt... soms ook helemaal um, naar je eigen woorden toe uh, dicht. Ja. Zullen, uh, zullen, ja, zullen we een stukje... we uh, luister, luisteren nou een stukje uit, uit, uit jouw speech struikel niet over Olympische ringen. Durf de Olympische ringen je te laten inspireren. Durf ze je te laten brengen tot jouw beste prestatie ook, wat die ook is. Ja, opmerkelijk. Welke, welke betekenis geef je aan de ringen hier? Nou ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel uh, metaforisch... als iets waar je met je voeten in verstrengeld kan raken... en uh, waardoor je op je snuffert zou kunnen gaan... als je daar niet petjes niet doorheen hinkelt... Um, en dat, dat die Olympische ringen zijn de laatste tijd zoveel in het nieuws geweest. Um, als het beeldmerk achter, achter uh, uh, ernstige maatschappelijke problematiek in Rusland. Dat ik dacht, ja, dat, dat, dan kan je ze misschien ook wel gebruiken als iets wat, um, waar ook een risico in zit. En wat, wat mensen dan meteen kunnen voelen. Ja, gaat er omzichtig omheen? Um, nou, nee, zou ik zeggen. Um, kijk ernaar. En. En haal het mooie uit de Olympische Ringen, want die staan ook voor de Olympische Waarden. En dat, dat vind ik zelf het krachtigste van, van de Ringen. Ja, nog een stukje uit je toespraak. Niemand is hier verplicht om te zeggen dat hij voor goud gaat. Iedereen is hier verplicht om te zorgen dat hij voor zijn beste prestatie ooit gaat. Ja, is dat, is dat Maurits een andere manier om te zeggen... Uh, meedoen is belangrijker dan winnen, of gaat het toch verder? Nee, dat gaat wat mij betreft iets, iets de andere kant op. En dat heeft te maken met het feit dat er een soort devaluatie is van, uh, van goud. Uh, je merkt dat als jij uh, tegenwoordig... en ik merk dat niet alleen in de sport... maar ook, maar ook in andere uh, geledingen in de samenleving... als je niet eigenlijk uh, tegen die journalist zegt... van ja bij de vraag wat is je doel, ik ga voor een gouden medaille... ja dan is het eigenlijk, lijkt het eigenlijk al zo alsof je niet voor het hoogst haalbare gaat... En dat, is, dat vind ik echt een devaluatie van het begrip goud. Weet je, een gouden medaille is maar voor heel weinig weggelegd. En iemand die hem niet haalt... heeft niet per definitie een slechte prestatie geleverd. Even los nog, uh, Frits, van het feit dat als je je daarop gaat focussen... dat natuurlijk eerder druk verhogend werkt bij die sporters... dan, ja. dan druk verlagen. En die druk die is wel hoog genoeg. Ja, ja. Je, je ging in je toespraak ook nog in op de locatie van de Spelen. Eigenlijk vinden ze hemelsbreed helemaal niet zo ver van huis plaats. Maar als je wat dieper kijkt... dan is tegelijkertijd de afstand tussen Sochi en Nederland groot. Erg groot. Wat is die afstand? Ja, dat, dat, daarmee willen we een paar dingen aangeven. Als je kijkt naar... Uh, dat is natuurlijk moeilijk op zo'n moment waarbij het erom gaat dat je die sporters en hun familie sterkte en kracht en succes wil toewensen. Tegelijkertijd uh, zijn we natuurlijk allemaal er de laatste weken maanden bij geweest dat het ook enorm ging over geldverspilling, corruptie in de Rusland, homorechten. En daarin voelen wij ons niet thuis. Dus dat... Ja, dat, dat beleef ik als een hele grote afstand... tussen de Nederlandse samenleving en, en de Russische samenleving. Ja, voorzichtig formuleren. Zal, zal je dat ook in soortje moeten doen? Ik denk het wel. Ik, ik denk dat je dat eigenlijk uh, als Nederlanders... die in het, uh, in het buitenland actief zijn, moet je dat altijd doen. Uh, je hebt te maken met de, de lokale cultuur. En je kan van alles van Rusland vinden. Het is natuurlijk een hele sterke cultuur. Dus... Als je daar te gast bent en of dat nou voor de Olympische Spelen is of iets anders, dan denk ik dat je je altijd heel bewust moet zijn van de formuleringen en je woordgebruik. Ja. We vonden het een mooie toespraak, eh, Maurits. Eh, vandaar eh, de spreker van de week. Ik wens je ook heel veel succes met het hele team natuurlijk in Sochi. En dank dat je, dank je even wilt, aan de telefoon wilde komen. Dag. Dag. Radio Cartoon, Ruben L. Oppenheimer. Ja, Ruben L. Oppenheimer is cartoonist onder andere bij NRC Handelsblad... maar ook in De Morgen publiceert hij. En voor de taalstaat gaat hij uh, ja, met iets nieuws beginnen... namelijk de radiocartoon. Een cartoon in woorden, dus je, je, gaat, je gaat zien wat hij zegt. Uh, dag Ruben, goedemiddag, want je zit in Egypte, begrijp ik. Ja, dag Frits. Het is even wennen om die dag vriend te zeggen. Ja. ja. Uh, ik moet je meteen helaas in de eerste uitzending al corrigeren. Oh. En dat Doe ik met oh. pijn in het hart. Geef niet. En je zei en dan krijg ik. Ik moet dat even doen. Alsnog ja. ja. problemen met mijn brood in België. Je zei oh. de morgen dat ik ja. voor de morgen teken. Ja. Het ja. ja. nee, is de standaard. Het is de standaard. Ja. Dat is alsof je, alsof je de, de NRC en de Volkskrant door elkaar gooit. <laughs> dus je, je, je, je begrijpt dat ik dat even moet corrigeren. Het klopt uh, Het is een doodzonde. Ik zou zeggen, uh, laat horen je cartoon. Verwarring in tweevoud. Een januari-dialoog. Lieverd, wordt het zo langzamerhand niet tijd om 20 te zeggen in plaats van 2000? Waar heb je het over? Nou, gewoon in plaats van 2014, 2015, 2016, et cetera. Gaan we dat nu echt de hele eeuw zo blijven zeggen? Wat zou jij dan willen zeggen? Nou, 2014. Gelukkig 2014. Of zo en zo gebeurde in 2013. En in 2014 wordt Oranje kampioen. Mhm. Mm heb jij eigenlijk wel genoeg gegeten, kampioen? Nee, nee, ik ben serieus. Dat ge 2000, dat moet toch een keer gaan plaatsmaken voor het efficiëntere 20 plus een jaartal. Of, of nog korter. Wat is 13 eigenlijk voorbijgevlogen, hè? Tja, ik weet het niet. Maar Engelstaligen, die hebben het toch ook niet meer over 2014? Nee, die zeggen inmiddels 2014, punt. Amerikanen vooral, die gaan veel makkelijker om met data. Aha. Uh -huh. Wil je ook koffie? Ja, dank je. Nu ik er zo over nadenk. Misschien is het een beetje zoals met de nieuwe paus of koning. Dat iedereen nog, om er toch vooral geen misverstand over te laten bestaan. dat we het niet over de voorganger hebben. zijn naam er expliciet bij noemt. En dus niet alleen de functie. De koning heeft zijn uitgelekte toespraak gehouden. dat klinkt na dertig jaar gewenning aan een koningin. onbewust wellicht te veel als vergissing. Nou, dus zet je zijn een naam erbij. En zo is dat ge 2000. misschien om even heel duidelijk te maken dat we het toch vooral niet meer over het andere millennium hebben. Trouwens, de jaren twintig, hè? Klinkt dat voor jou als verleden of toekomst? Zo, alsjeblieft. Een cappuccino zonder suiker. Zeg, hoe laat is het eigenlijk? Uh, even kijken. Oh, al 2014. De Taalstaat met Frits Pits. Ja, ik ben misschien te laat geboren of in een land met ander licht. Liedkunstenaar, schrijver en journalist Herman Pieter de Boer... overleed in de eerste uren van 2014. Met cabaretier en programmamaker Jacques Leuters... bespreek ik de taal van deze liedjesminnaar... zoals zangeres Lenny Koer haar voormalige levenspartner noemde. Jacques, goedemiddag. Hi, uh, uh, uh, jouw programma De Sandwich uh, verhuist uh, weer naar de zondag... Ja, uh, op weekend. Radio 5 dit weekend. Ja, morgen daar, voor het eerst. Daar ben je heel blij mee natuurlijk. Ik neem aan dat je daar... Morgen ook aandacht aan uh, Herman Pieter de Boer gaat uh, besteden. Ja, ik ga morgen wel, uh, denk ik, twee liedjes uh, van hem draaien. En uh, ik denk dat ik, uh, hij kon zo mooi vertalen ook. Hè? En uh, Willeke Albert heeft gezongen uh, 17. Ik geloof dat het een vertaling is van Janis Ian, het 17. Mm -hmm. En dat vond ik toen ik dat voor het eerst hoorde, was ik echt getroffen. Ik denk van hoe kan dat dat iemand zo'n tekst die ik goed kende in het Engels zo eigen maakt en zo bijzonder maakt? Maar wat, Nederlands. Deed hij, wat, wat deed hij dan met zo'n tekst? Ten eerste was het muzikaal, het klopte. En, uh, dus de dus klinkers stonden op de goede plek en uh, het metrum. En het was en gewoon groot vakwerk, weet je. En uh, de, hij had een enorme grote helderheid. Zoals je bijvoorbeeld in de stripboeken wel... Uh, uh, spreken ze wel over de klare lijn. Weet ja. je? Dus uh, ja, Hergé. Kuifje, ja. uh, Herzee, die was de man van de klare lijn. Nou, zo vind ik dat Herman Pieter de Boer... In, in, in zijn liedjes ook van de klare lijn is. Er staat, het is altijd helder. Annie Schmid hoorde ook tot die school. En uh, nooit modder nooit vaag, altijd concreet. Het was een man die kwam uit uh, de reclamewereld. En had een groot reclamebureau gehad. Had hij heel veel geld mee verdiend, maar... Toen ging hij uh, deze kant uit. Maar die training van een reclame maken... dat je over moet komen zo snel mogelijk... en dat je slagzinnen moet hebben, zeg maar. En dat je heel beeldig concreet... Een op een moet kunnen communiceren. Want een, een, een, een, bij een gedicht, over een gedicht kun je nog even nadenken. Kun je het teruglezen. Ja. Maar een lied moet natuurlijk in één keer... Moet in één klap binnenkomen. Ja, ja. dit is bijvoorbeeld van hem. Visite, visite, een huis vol visite. Piet had zijn Zingt zien Dat was in droom. In mijn Ja mooi. Ja. En wat is nou typisch Herman Pieter de Boer. In, in, in, deze, in deze zin. De, of helderheid, deze, een, een, de De klare lijn. En uh, uh, mooie woorden af en toe ook uh, gebruiken. Hij had een, een voorliefde. Voor een bepaald soort uh, woorden. Hij heeft een gedichtje geschreven. Misschien kan ik dat wel even ja. voorlezen. Ja. Waarin het gaat over die mooie woorden. En... Um, hij schrijft dan bijvoorbeeld: De mulatin ligt op haar ottomanen en waait zich koeite toe met een tamboerijn. Ze eet bonbons, pralines en bananen, omdat er nergens mandarijnen zijn. En zo gaat het nog een tijdje door. Dus hij heeft kennelijk in dat gedichtje, heeft hij alleen maar mooie woordjes gebruikt zonder dat het veel betekenis is. Het is heel, heel muzisch. Het is heel muzikaal. Ja. Zeker, ja, zeker. Het was overigens ook een hele leuke man uh, om uh, te interviewen. Je hebt hem waarschijnlijk ook wel eens geïnterviewd. Ja, zeker. Maar, hij, je, maar hij, jij ook? Ja, ja, meerdere keren. En hij hield daar ook wel van. Hij vond het ook leuk. En hij kon mooie anekdotes vertellen. En uh, hij had een onuitputtelijke voorraad verhalen. En hij heeft ook heel veel boekjes geschreven met korte verhalen. Ja, ik en dat... heb er hier twee liggen. Jij hebt er uh, twee liggen. Miss Mitsy en uh, het Herenhotel. Ja, Niet het te Heren vergeten. dat was ook wel, heel bekend. Ze ja. hadden het net over uh, die niemandshand. Hij heeft ooit het Nederlands gebarenboekje. Ja, met Pat Andrea. Ja, ja. met uh, uitgebracht. Misschien, uh, de niemands hand zal daar niet in staan. Maar daar, uh, dat heeft hij ook gedaan. En hier staan prachtige korte verhalen in. Ja, die boekjes die zijn wonderlijk samengesteld. Vaak zitten er ook weer uitgeknipte foto's tussen. Of uh, moppen, of wat dan ook. En ik zat thuis ook nog eens wat te bladeren. En toen dacht ik, hij lijkt eigenlijk het meeste op uh, die mensen... die voor de oorlog van die geïllustreerde tijdschriften hadden. Weet je wel. Dan had je ook mooie foto's van een auto-ongeluk of van een badmode. En dan plotseling weer moppen of... Uh, Weetjes, van wist je dat er een kabel ligt tussen Amerika... van zoveel duizend kilometer lang. Dat soort dingen. En daardoor spekte hij zijn boeken ook mee. Dus hij was eigenlijk een beetje een feuilletonist, om ja. het zo maar eens te ja. noemen. Ja. En, en, en wat je zei, een re reclameman, dat horen we misschien hierin. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp... en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hard op praten in mezelf... en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug... Wordt jou, Annabelle. Annabelle. Het Wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel. Het wordt niet zonder jou, Annabel. Ja, dat hele werk van Herman Pieter de Boer, dit is een schitterend lied over. Ja, Waarom? Oh omdat het zo snel is. Het heeft een bepaalde snelheid en urgentie. En uh, dat, dat verdriet, dat wordt niet uitgemolken of zoiets eigenlijk. Uh, uh, uh, er wordt niet gezeurd. Maar het is gewoon een, een heldere slagzin. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Dat is hartstikke mooi. Maar dat Annabel, dat herhaalt hij ook steeds. Ja, is maar dat, dat, dat ook, is, is dat die, Herman Pieter ja? de Hoer. Hij gebruikt heel vaak namen in, uh, in zijn werk. Ook in die, in die korte verhalen. Dat wemelt van de goedgekozen en leuke namen. Ja. Nou, namen hebben ook kracht bij hem sowieso. Je hebt bepaalde liederen waar ook en Amerikaanse ballades en zo, Johnny Cash en dat soort mensen. Daar komen heel vaak namen in voor en dat op de een of andere manier is dat, uh, heeft dat een sterke werking. Mm. Een hmm. succesvolle schrijver, wat je zei, van, van, van, van, van korte verhalen, van, van heel, heel, heel veel liedjes. Uh, zal hij uh, voortleven? Is, is hij het, zelf is... vond hij van niet. Hij had daar zelf al een antwoord op. Hij zei: Nou, nog een jaartje of tien na mijn dood en zo, maar daarna is het ook over. En Dat typeert en, uh... hem ook wel, hè? Als ja, de... maar hij, hij, hij had een goed zicht op zichzelf. En hij wist dat hij geen auteur was zoals Dostoevsky of zo. Het stak niet zo vreselijk diep. Hij had een grote snelheid uh, wat hij deed. En hij had haast in alles, uh, lijkt wel. En uh, hij amuseerde graag. En uh, hij vond dat lichte, dat uh, satura zeggen de Italianen. Dat vond hij het mooiste eigenlijk. Ja. Het hoefde voor hem niet zo nee. zwaar. Wat was zijn sterkste periode, jaren tachtig? Ik kan zijn, zijn, zijn tijd als tekstschrijver bij de reclame. Kan ik natuurlijk niet. Nee. Uh, uh, maar, maar hij was in de jaren tachtig in alle winkels te vinden. Hij had ook een goede uh, literaire agent. Hij moet En uh, die was ook heel erg actief voor hem. Die zetten hem ook op de rails. Want het was een beetje slordig leven levende man een tijd lang. En uh, uh, hij was van de drank af. En ja, hij, hij werd goed in de markt gezet ja. ook. Ja. De allermooiste zin vind ik, Jacques. Maar uh, jij misschien niet. Maar dat zijn de eerste twee regels van me van Hamzi Shafi. Die, die zijn van Herman Pieter de Boer. Vind jij dat ook? Of? Ja, Ik vind het een indrukwekkend lied. Ik heb het eigenlijk nooit het durven vergelijken met het, het originele. Het is een vertaling, maar ik heb ze nooit naast elkaar nee. gelegd. Die, die tekst van Herman Pieter is me zeer dierbaar. En uh, ja, dat vind ik wel heel prachtig. Ja. ja. In memoriam, Herman Pieter de Boer. Ik ben misschien te laat geboren.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 Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me. Laat me mijn eindigheid gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. So, In de taalstaat draaien we alleen Nederlands talige liedjes. Ramse Chaffee maakte dit natuurlijk met een vertaling... van een Frans lied door Herman Pieter de Boer. TNA van een BNR René Appel. Taalstaat. Ja, het TNA van uh, Erika Terpstra, de TNA... dat is de taalnatuuranalyse van een bekende Nederlander of Vlaming. Dag René. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke week bespreek jij het taalgebruik van mensen die we allemaal kennen... en die uh, op hun eigen karakteristieke manier de Nederlandse taal gebruiken, hè? Ja, uh, We beginnen meteen goed met Erika Terpstra. Ze was zwemster, Kamerlid, staatssecretaris... Uh, voorzitter van NOC NSF. Net als Maurits Hendricks... die we eerder uh, deze uitzending hadden aan de telefoon. En nu het reisprogramma voor Omroep Max. Waar ga je, waar ga je op letten als jij uh, het taalgebruik... Uh, van de bekende Nederlanders of bekende Vlamingen beoordeelt? Nou, In de eerste plaats is het hun woordgebruik. Hè? Het soort zinnen dat ze gebruiken. Hoe ze uiting geven bijvoorbeeld aan hun enthousiasme, hun verdriet... Uh of hun teleurstelling, of wat dan ook. Dat in de eerste plaats. Verder zou je ook kunnen denken aan of ze een accent hebben. Uh, of ze wel een beetje keurig grammaticaal spreken. En dat doen mensen als Erika Terftra over het algemeen wel. Ja. Uh, niet iedereen doet dat uiteraard. Maar uh, als je dat soort publieke persoonlijkheden als Erika Terpstra heb, die houdt zich wel behoorlijk aan de syntaxes van het Nederlands, ja. dat zeker ja. waar, waar, waarom is zij geschikt om een TNA voor, over, voor te maken een taal Nou, omdat je kunt bekijken hoe zij uh, zich gedraagt in verschillende omstandigheden dan heb je in de eerste plaats Erika Terpstra de politica hè, de, het Tweede Kamerlid en de Zullen we er eens laten horen? We, we kunnen het ja. laten horen als, als, als Kamerlid ja. uh, en als staatssecretaris. Ja, typerend. Ja. Um, als je kijkt naar de opkomst hier van een duizend mensen... en uh, de overschrijving van zeker 500, 600 meer... dan uh, tekent dat inderdaad wel de nood waarin een heleboel mensen ver, uh, verkeren. Aan de andere kant denk ik dat het goed is dat we op een hele voorzichtige... en hele verstandige wijze de deur niet dichttimmeren, op een kier zetten... maar nog de tijd nemen om echt hele fundamentele vragen toch nog eerst te beantwoorden voordat we echt het groene licht geven. Ja, komt uit ja. Tros Actua, actua 1985. Ja? ja, de mensen die Erika nu kennen, bijvoorbeeld... Erika, je zegt dat bijna Erika, ja. zelf ja. niet mevrouw Serbstra. Een... Ja. Maar het is alsof het je tante is. Uh, maar de manier waarop Erika Serbstra hier dus praat... ik denk dat het voor sommige mensen nauwelijks te herkennen is... als je het vergelijkt met hoe ze praat in haar televisieprogramma Erika op reis. Het is zorgvuldig. Het is ook die typische politieke jargon van aan de ene kant. Maar aan de andere kant kijken we ook, moeten we fundamentele vragen proberen te beantwoorden. Voordat wij het groene licht geven. Voordat kunnen. het groene licht geven. <laughs> ja. Precies, dat is echt heel ja, typerend ja. Voor, de, voor het politieke jargon. Ja, ik, zeg ik, niet te veel, hou je gedijst enzovoort. En dat doet ze juist niet als ze, uh, als ze als in een andere sfeer nee, is, zal nee. ik maar zeggen. Nou, ik heb hier nog een fragment van Bij Koos, 1986... waarin ze antwoord geeft op de vraag... wat ze lijsttrekker Ed Nijpels zou adviseren in zijn campagne. Nou, ik zou hem adviseren om een beetje, meer, nou, een beetje meer optimisme er ook in te brengen. Kijk, er wordt zoveel gekissenbist, vind je niet? Er wordt zoveel, het zijn, het zijn zoveel, zoveel herhalingen van zetten. Terwijl in feite gewoon alleen aan het feit dat we vier jaar geleden, toen deed ik ook mee aan de campagne, dat het toen allemaal zo een doemdenken en een matheid over de hele, hele Nederland was. Niemand zag het meer zitten, schoolverlaters wisten niet waar ze, waar ze naartoe moeten. Nou, nu zie je gewoon dat er wel degelijk wat aan de hand is. Het, er is een soort elan, schoolverlaters krijgen weer een baan. Het is nog lang niet goed, maar ik vind dat je, dat je over zulke dingen ook best eens wat optimistischer kan zijn. Ja, je, je hoort duidelijk hier al, Erika Terpstra... bijna als een Mark Rutte af van alle ja. letteren. Optimisme. Weg met het doemdenken. Uh, niet die matheid. Was in de jaren tachtig natuurlijk ook een soort tegengeluid? Want dat waren vrij donkere jaren. Dat waren vrij donkere ja, jaren. Ja. Zoals nu in deze periode word ik vaak verwezen naar de jaren tachtig. Met zijn hoge werkeloosheidscijfers ja. en dergelijke. Ja. En ze gingen er tegenin. He? Erika is dus in essentie altijd een soort positivo geweest. Ja, want hier komt al een beetje de enthousiaste voorzitter van NOC-NSF... die kunnen we ook laten horen. We zijn al een halve dag samen op pad... en nu heeft het woord kanjers nog helemaal niet gezegd. Ja, het gekke is, sinds iedereen mee... dat, dat woord iedere keer achterna uh, reikt... heb ik dat al heel lang niet meer gezegd... maar ik wil het best nog wel een keer zeggen... al die mensen die hier zijn, man, dat zijn kanjers. Het is wel uw woord geworden, hè, uw handelsmerk. Nou ja, ik wou op een gegeven moment iets... iets... Uitdrukken wat, wat, we, wat bijna onhollands is. We zijn zo lang dat we, dat we eigenlijk alles maar een beetje, een beetje, vooral maar niet boven het maaiveld uitsteken. En wat je hier ziet, dat is echt gewoon zo machtig om, om, om mee te maken. En dat, ja, dan moet je er af en toe woorden voor zoeken die dat, die dat uitdrukken, die die lading hebben in gesprek met partijs van de wiel, ja. Ja, je hoort al het enthousiasme, je hoort ja. bijna de lach in haar stem, hè? Ze wil, probeert mensen te overtuigen. Ik ben zelf overigens geen liefhebber van het idee... dat in Nederland je nooit je hoofd boven het maaiveld mag uitsteken, hoor. Hier worden ook mensen enorm bejubeld en verheerlijk... zoals nu bijvoorbeeld tegenwoordig die, die darter ja, Michael van Gerwen. Ja. Jongen, alsof een, Mighty Mike. Mighty Mike, alsof hij de, de, de, de, de, een soort nieuwe godheid ja, is. Ja, ja. Hoezo je hoofd niet boven het maaiveld mogen uitsteken? Dat mag wel wel natuurlijk. Dat Laat, wel. Laten we nog even horen. Ik heb geprobeerd om, om in die tijd dat ik, dat ik voorzitter was echt te helpen om, om de sport op een, op een hoger plan te brengen. Ook, ook qua maatschappelijke acceptatie. En ik denk dat dat redelijk gelukt is. Maar we zijn nu weer bezig met een volgende stap. Ja, dat, ja, hier hoor je weer dat ze. De voorzitter, uh, de voorzitter komt weer ja. de politica, de voorzitter. En ze weet dus van goed wat ze, wat, wat, wat, wat ze. in welke omstandigheden, ja. op welke manier ze moet praten. Ze kan heel goed schakelen. Ja. Dat is het simpele. Ja. Want laten we eens naar Erika luisteren in dat programma voor van, van Max dat ze maakt. Dat heet Op Reis. Ja. Istanbul is de enige stad ter wereld die in twee werelddelen ligt: daar is Europa, daar is Azië. Turkije leeft dus eigenlijk tussen twee culturen in. En dat merk je aan alles. Je hebt bijvoorbeeld hier de prachtigste moskeeën. Je ziet hier wolkenkrabbers, maar ook hele oude gebouwen. Je ziet hippe, jonge mensen. Maar net zo goed mensen waarvan je denkt... die zijn niet meer van deze tijd. Ja. Ja, <laughs> ben is er die van deze tijd? Jazeker ja. wel. Jazeker ja. wel. Maar eh, ze heeft er in dat programma al ontzettend vaak over fenomenale uh, gebouwen, prachtige vergezichten. Ze blaast haar woorden wel op, hè? Ja, ze, een, ze is niet om een adjectief verlegen, <lacht> dat zeker niet. Nee, nee. Nee. Hoe luidt de conclusie? De taalnatuuranalyse natuur analyse van Ingrid nou, uh, Haar taalgebruik is heel indicatief voor wat ze qua karakter is. Voor zover wij het als niet-psychiaters <lacht> kunnen <het> doorgronden natuurlijk. <lacht> maar het is heel typisch. Ze heeft twee, een tweekantig karakter... Ik wil niet zeggen een, een tweeslachtig, want dat, dat klinkt te negatief... Met een tweekantig karakter. Aan de ene kant de bestuurder, de politica... degene die het allemaal in de hand wil houden... die uh, dingen goed wil regelen, enzovoorts. Aan de andere kant de enthousiaste, de, de, de, de gedreven. onstuimige, gedreven... gepassioneerde ja. Erika... die graag mensen ook wil laten delen in haar passie. Dat heeft ze ook heel sterk. En dat probeert ze in haar stem tot uitdrukking te brengen. René Appel, dank je wel. Wie is het volgende week? Volgende week kijken we of we een gehakt kunnen maken van Paul de Leeuw. Door het gordijn gluurt neonlicht. En in dit late avonduur. Glijdt mijn haar langs jouw gezicht. Als een schaduw langs de muur. Ach, kom eens liggen, voel mijn huid. Tot de eerste vogel fluit. Ik vraag het lief, ik vraag het zacht. Help me heel huis door. Wie maalt er nou om goed of fout? Om wie of wat ons hier toe bracht? Naar de duivel met het daglicht. Ik heb je nodig deze nacht. Gisteren. Heeft nooit bestaan Er is geen morgen die ons wacht Ik slaap vannacht niet graag alleen Mooi gedaan. Beatrice van der Poel in een vertaling van een Amerikaans lied. Uh, Heel huidig heet het. De roman 1149. Dag Gerard de Bruin. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er wordt enorm gereageerd op onze roman 1149. En, uh, iedere roman die wij voorlezen in dit boek wordt bekroond met een voetnoteboek uh, uh, van Arnold Gunberg, door hem zelf gesigneerd. Nou, dat vind ik eh, geweldig. Ja. Ik ben een groot fan van zijn voetnoten. dus ja. Uh, prachtig. Ja, ja, ik noem het altijd denkdrempels. Ik, ik vind, ze, vind ze soms wel moeilijk hoor, je niet? Ja, het is af en toe even nadenken. Dan zeker op de vroege morgen. Ja. Maar goed, dan heb je ja. nog de hele dag om erachter te komen ja. wat het is. Dus ja. Uh. ja, maar heel vaak zijn ze echt prachtig. En, en uh, ja. die ene roman die hij schreef op 9 december... Ja, die, die, uh, die staat uh, boven alles verheven. Uh, maar uh, uh, jullie laten je uh, heel goed inspireren. Ik, wij gaan luisteren naar jouw roman 1149. Het woord is aan jou, Gerard de Bruin. Dankjewel. Uh, hij heet, de titel is... Opgelucht. Tussen de zonovergoten, frisgroene velden... stappen zij opgewekt babbelend voort. Twee dames, kwieken 70-plussers. Net begonnen aan een stevige voorjaarswandeling. De vrolijke sfeer is in één klap verdwenen... als de een de ander wijst op het tafereel... dat ongewenst haar blikveld is binnengeslopen. Kijk maar niet naar rechts. Daar zit een hond hondgewoonte... terwijl iedereen het kan zien... Ze perst woorden onderbroken door het ene woord dat ze niet over haar lippen kan krijgen op verontwaardigde toon tussen haar opeengeklemde lippen door. Haar wandelgenoten doet wat ieder mens in zo'n geval toch doet. Naar rechts kijken. Tsssss, zicht ze afkeurend. Met de beide blikken strak naar voren verwijderde ze zich snel. Weg van de schaamteloze vertoning. De hond kijkt er met samengeknepen ogen na. Iedereen is opgelucht. Hij is mooi, Gerard. Dank je wel. Het boekje van Arnold Grunberg komt naar je toe. Dank je wel, Frits. En succes met je programma. Dank je wel. Dag. Oké. Okay. Taalstaat Taalstaat. Ja, het weekdicht. Daarmee sluiten wij uh, iedere week uh, het programma af. Um, en dat luidt als volgt. Terwijl het hele land van de jaarwisseling nog beeft. We verschoten meteen al ons kruid, zijn we er nog steeds niet over uit wie nu in Nederland het allerkortste lontje heeft. Dag Margriet Vromans. Hallo Frits. Ja, hiernaast uh, is dat kamerbrede tapijt uitgerold, hè? Uh. Hiernaast. Wij zitten straks in deze studio Oh, je zit in zelf. deze studio. Ja. Oh, vandaar dat straks... bij het hier op de grond. Ja, ja. Okay. kamerbreed ligt ja. het hier ja. op ons te wachten. Wat, wat gaan lukker. jullie doen? We hebben straks weer een uh, mooie uitzending. Wij hebben de Politici van de Toekomst aan tafel. En dat zijn echt de namen die je in de gaten moet houden. Dat is uh, Lieke Smits van uh, de jongere organisatie van de SP. Rood heet dat. Christian Quint zit bij ons aan tafel van de JOVD. Julius Sterpstra van het CDJA. En Toon Genen van de Jongens. De Partij van de Arbeid dus. En dat, dat zijn echt de, ja, zeg maar de luizen in de pels van hun eigen partij... En we gaan hun natuurlijk bevragen over de toekomst. Want ja. zij zijn de politici van de toekomst. Ja, ja. Mark Rutte is ook ooit eens uh, lid van, van zo'n zo, zo, JOVD geweest. Van de er -OVD. geweest En kijk ja. hoe die uh, toch uh, uiteindelijk Uiteindelijk komen ze aardig terecht. Hè? Ja, ja, vandaar ja, namen ja. die je in de gaten moet houden. Ja, leuk. En, en, en uh, ga je het ook nog hebben over de gemeenteraadsverkiezingen die eraan want komen? Dat want dat... Dat wordt, dit wordt natuurlijk het jaar van, van, van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Gemeenteraadsverkiezingen en, vergis je niet, ook Europese parlementsverkiezingen. Kiezingen natuurlijk, hè. Dus dat zijn uh, twee hele grote politieke gebeurtenissen die te wachten staan in dit jaar. En daar hebben zij natuurlijk uh, absoluut een mening over en een visie op. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, Zometeen het uh, een Direct uur Direct na uh, het nieuws? Uh, een uur lang en daarna Argos en daarna WNL. Kortom, het is nog een hele mooie dag op Radio 1. Ik wens je heel veel succes en Dank doe de groeten aan Kees Boonman, want die zit er al bij. Absoluut, we zijn er samen. Dit was uh, de allereerste uh, taalstaat. Hoe staat het ervoor met ons? Nou, we vonden het in ieder geval heel leuk om te doen. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Dat Ik heb niets verkeerds gedaan. Dat zegt Ahmed Al-Jabali, verdachte van brandstichting in het cellencomplex op Schiphol Oost in 2005. Bij die brand kwamen elf mensen op. Hij werd vorig jaar vrijgesproken. Als er al schuld zou kunnen worden vastgesteld... is die zo gering dat je hem achteraf gezien... ook volledige schadevergoeding moet toekennen. Nu eist die schadevergoeding. 18 maanden zat Altje Balli vast. Over twee weken komt zijn zaak voor. Een reconstructie van de behandeling... van de verdachte van de Schiprobrand. In Argos. Straks van 2 tot 3. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.